Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. In Italië is nog steeds onduidelijk hoeveel opvarenden van het cruise Costa Concordia precies worden gemist. De schattingen lopen uiteen van 50 tot 70. Het schip liep gisteravond bij het eiland Giglio voor de kust van Toscana op de rotsen en kapseisde. Zeker drie mensen kwamen om: twee Fransen en een Peruaan. Volgens reisorganisatie Toei maken de tientallen Nederlanders die aan boord waren het goed. De kapitein zegt dat de rots waar hij tegenaan voert niet goed op de zeekaarten stond. In Italië wordt gezegd dat een menselijke fout of een technisch mankement meer voor de hand ligt. Duidelijk is dat het schip van zijn koers is afgeweken. In Duitsland lijkt het gooien of in de lucht steken van schoenen populair te worden als protestmiddel. Minister-president Kretschmann van Baden-Wiltenberg werd gistermiddag va, pardon, vanmiddag op een haarna geraakt door een pantoffel. Het gebeurde in Stuttgart waar mensen protesteerden tegen een bouwproject. De pantoffel raakte wel een lijfwacht van Kretschmann.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 Snel stijgen, dat Isadel Hard turning, Tables gaan 11 plaatsen omhoog. Snel stijgen, Rihanna en Colvin Harris. We found love. 15 plaatsen zakken die naar beneden. En Godzang Kimbra, somebody that I used to know. Met 18 weken alweer het langst van van allemaal. Kijk, wijde geschiedenisboeken 6 januari komen bij 1563. Paus, Piers, de Pius die uh, creëert twee nieuwe kardinalen. Nieuw-Mexico raviseert de grondwet van de Verenigde Staten van Amerika. Het treedt toe tot de Unie als 47 e staat in 1912. 1974, de laatste autoloze zondag in Nederland. En vorig jaar op 6 januari, Theo Bos wordt aangesteld als hoofdcoach van de Poolse voetbalclub Polonia Warschau. Dat waren geschiedenisboeken van 6 januari. Terug naar het heden, 2012, nummer 16, handen van Lollander. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Sport van Dam. In handen van landen, Be Cool. En de Crystal Waters. Leb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 Did a simple yes Cause if you have to think It's fun songwriter van Snow Patrol. De mannen stonden met This Is Everything You Are deze week op 15. Komend vanaf 7 staan we al 12 weken in de lijst in de voorjaarlanden. Be cool in the crystal waters. Le bam in de 7e week omhoog van 19 naar nummer 16. Even kijken, ik heb voor jou klaarstaan de dame die het, het beste gedaan heeft van allemaal. Vanaf week 51 vorig jaar tot week 1 van 2012. Dus twee weken tijd heeft zij 11 plaatsen winst geboekt. Zij heet Adel, zij heeft een single die Turning Tables en in de vijfde weken dat ze in de lijst staat, gaan ze omhoog van 24 naar nummer 13. www.zfmzandvoort.nl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 En daarmee doet hij het dus niet zo best in het nieuwe jaar. Want hij zakt in zijn 11 week van 3 naar nummer 11. Op nummer 20 Bruno Mars, It Will Rain in de zesde week omhoog van 26 naar 20. Van 20 naar 19 dan een week langer erin. 7, de Crystal Fighters en de Champion Sound. Weer een week langer, 8 weken in de lijst. Gavin DeGraw en Jesse G. Repeat, die zakken van 17 naar 18. Zakkend van 15 naar 17. Birdie, Skinny Love, The London Be Cool en Crystal Waters. La Bam, doen het wel goed. In de 7e week gaan ze 3 plaatsen omhoog naar 16. Snow Patrol, This is Everything You Are. 12 in lijst van 7, zakend naar 15. En Lady Gaga, You and I staat 11 weken in lijst en zak van 2 naar 14. Adel met hard turning tables doet het goed. In de vijf week van 24 naar 13. En uh, Coldplay, Charlie Brown, ook goed van de vijf week van 22 naar 12. En Gavin Gross, Sweeter staat 11 weken in de lijst en doet het dus niet zo goed, want hij zakt van 3 naar 11. Lorra dead, New Age, is ook zakkend 11 weken in de lijst van 8, zakkend naar 10. En ook zakkend, dat doen de mannen van Nickelback. When we stand together, 10 weken in de lijst. De zakken van 9 naar 6. Maar voor het, nieuwe, het weer van uh, half 5 gaan we gewoon toch die mannen van Nickelback maar even draaien. When we stand together.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 Zaterdagavond, zondagnacht, dan weer de afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. In de loop van de nacht kan er wat lichte regen gaan vallen. Temperatuur daalt naar een graad of 6. Zondag dan ook weer eerst ook weer de wolking en valt er soms wat lichte regen of motregen. Temperatuur stijgt en doet dat naar een graad of 9. Op zich dus niet een heel slecht weekend gaan we tegemoet. Ik hoop dat je ook gewoon wat leuke dingen gaat doen. Weet je wat wij gaan doen? Wij gaan terug naar dit. We gaan naar de nummer 7. La Fiji en Levels. Het ritme van Kom dan. Is the Euro Britain?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 I a Until you ride I'll do it, end up on the floor. Can't remember you clueless. Officer, like what the hell is you doing? Stumbling, stumbling, you wanna what? Come again? Give me hand, give me gin, give me liquor, give me champagne. Poppin' till I'm in. What happens after that if you inspire till I'm bent? I call my homie tire, we can all sip again. Get it in, and again and again, leave ever this. Show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 ...geen top 3 voor Rihanna, you're the one... ...maar van 13 naar 4 toe in de afsterkwijk... ...dat doet ze wel goed. En de 4 cross en uh, Flowrider daar ...die over ook de week in de lijst. We gaan hem over van 10 naar 5. En Katy Perry staat wel in top 3... ...the one that got away... After high school,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 Her sentimentale zingel met haar mooie stem. It is a video games. Going in, in the backyard, pull up in your fast car, listen to my name. Open up a beer and you say get over here and play a video. He holds me in his bed Lijst van 2012 met Alana Doreen en haar videogames als beste plaat van